In november stuurde Turkije ook al twee Syriëgangers terug naar Nederland. Toen ging het om twee IS-vrouwen. In Parijs is het opnieuw tot confrontaties gekomen tussen gele hesjes, stakers en de politie. Er werden onder meer brandjes gesticht en barricades opgeworpen in het centrum van de stad. Sinds begin deze maand wordt er fel gedemonstreerd tegen de voorgenomen pensioenhervormingen van de regering. En daardoor ligt het openbaar vervoer in Parijs al nagenoeg de hele maand plat. Geert Wilders gaat alsnog een cartoonwedstrijd rond de profeet Mohammed organiseren. Eerder blies hij een spotprintwedstrijd af na bedreigingen. In Pakistan en Afghanistan werd woedend gereageerd op het idee van Wilders. Een man uit Pakistan reisde zelfs naar Nederland met het plan om een aanslag te plegen op de PVV-leider. Daar kreeg hij vorige maand tien jaar cel voor.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 I'm in a dummy. Robbie's You told to master me dominate on me. good song Only go, Alt-1, not required.